9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De koelwagen in Engeland waarin 39 lichamen zijn gevonden. maakte mogelijk deel uit van een convoy. Een Vietnamese priester zegt tegen Sky News. dat er drie vrachtwagens met in totaal ruim 100 migranten naar Engeland zijn gereden. De priester heeft dat gehoord van familieleden. De twee andere vrachtwagens zouden wel op hun bestemming zijn aangekomen. Het lijkt erop dat de meeste slachtoffers Vietnamese zijn. Er is vandaag een vijfde verdachte opgepakt, een Noord-Ierse man die vanochtend met de veerboot vanuit Frankrijk in Ierland aankwam. In Barcelona hebben 350.000 mensen gedemonstreerd tegen de zware gevangenisstraffen voor negen leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Het protest verliep deze keer vreedzaam. De organisatoren hoopten op een recordopkomst van meer dan een half miljoen mensen, maar dat is niet gelukt. Eerder op de dag drongen Catalaanse burgemeesters er bij de Spaanse regering op aan... om de regio het recht te geven zijn eigen toekomst te bepalen. Het pleidooi werd gesteund door de overgrote meerderheid... van de bijna duizend burgemeesters in Catalonië. Vannacht loopt de zomertijd af. Om drie uur wordt de klok één uur teruggezet. Het wordt daardoor ochtends eerder licht en s'avonds eerder donker... Het verzetten van de klok leidt elk jaar tot discussies. Veel mensen willen ervan af. Maar het is onduidelijk wat dan de standaardtijd moet worden. Vorige week stelde Weer Online voor om halverwege te gaan zitten. Dat zou voor West-Europa de meeste voordelen bieden. Voorlopig wordt de klok nog twee keer per jaar verzet. In de nacht van 28 op 29 maart gaat de zomertijd weer in. In de Eredivisie is één wedstrijd afgelopen. Willem II won thuis met 2-1 van RKC Waalwijk. Daarmee stijgt Willem II voorlopig naar de vijfde plek op de ranglijst. RKC blijft stijf onderaan staan met één punt uit elf wedstrijden. Het weer, vanavond en vannacht regen, morgen eerst in Limburg nog regen... verder wisselend bewolkt met in het noorden kans op een bui... en het wordt morgen niet warmer dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Het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 De van Dance en RB in the mix. The mix. With the, the FM's Nightwalk. Presentatie Radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. Show Facts. En Umixer. Fuck. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. DJ Danceport FM. The Weekend Party. The Weekend Party is now. Now. now. Wonder Way. Holland's number one dance show is on the air. And W Nightwalk. And W Nightwalk with a Nightwalk Tech. Party update. Show facts. And global DJs mixing it up on your Saturday night. And W Nightwalk is. is uniting the world. Uniting the world and dance. Only on Dance Ford FM and ZFM. The party begins now. ZFM Nightwalk. Oh zonboat later tonight I rule the world from my sweatpants I got a vision collection of headbands I don't wanna go out and see a friend's band. Tell me when you had a... op deze zaterdagavond. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond... van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws. de party update en het tien bovenbeste plaat voor dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mausel... met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs... Uh, met DJ Cavaschelli. En vorige week uh, drie uur lang... mainstage, nightwalk... want het was natuurlijk ADE. Nou, ik hoop dat je een beetje bijgekomen bent... Dus dit jaar, dit uur doen we het een beetje gevarieerd. Alles wat ik gehoord heb op ADE, dat komt voorbij. Dus meerdere genres vanavond. Sommige genres dat je denkt, wat een serie En sommige dingen denk je, oh wat lekker... ...komt vandaag allemaal voorbij. Trouwens opening, horen we Matthew Coma ...met Hard to Love, de Alex Preston remix. Onderweg zometeen Kaugel, Kaigo, moet ik zeggen. Die Het is geen Kauge maar Kaigo... ...te samen met Whitney Houston. Maar is die Christine W. Met Feel What You Want. Oude, gouden, oude klassieker. Maar dit keer in de These Machines remix. Luister en geniet mee. De Nightwalk op zaterdagavond. Van DJ Snake, DJ Balvin en Tiga met Loco Contigo. Alleen dit keer in de Cedric Cervés remix. Een beetje wat steviger dan, dan het nummer wat je al helemaal uitgekoud hebt gehoord. En dan voor muziek van Keigo tezamen met Whitney Houston met Higher Love. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, vorige week ADE. En het Belgische duo, Dimitri Vegas en Like Mike, die zijn vorige week zaterdag op AMF... Uitgeroepen tot uh, de populairste DJ's ter wereld. Dat is gedaan door de lezers van het Britse tijdschrift DJ Mac. Ze forceerden natuurlijk onze eigen Nederlandse Martin Garrix... die in 2016, 2017 en 2018 de eerste prijzen ontvogs nam. De top 3 van de DJ Mac top 100 wordt gecompleteerd... tot David Guetta op drie... Vorig jaar stond hij er op vijf. En Martin Garris op twee. En uh, ja, vorig jaar stond hij natuurlijk op één. De van Buren eindigde dit jaar op de vierde plaats. De Nederlandse DJ's uh, Don Diablo en Afro Jack eindigden op de respectievelijke plaatsen nummer zes en negen. En Jester, die eindigde op de achtste plek. Na de verkiezing, na de uitverkiezing in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, gaf het duo Dimitri Vegas en Like Mike voor ruim 40.000 bezoekers een optreden. Zoals gebruikelijk is voor de aanvoerder van de lijst, die wordt samengesteld op basis van stemmen. Van lezers van de DJ-Mac. maar nou ja, het is niet helemaal eerlijk. Natuurlijk, ja, de meningen zijn er over verschillende verdeeld, moet ik zeggen. Want uh, hè, het zijn natuurlijk allemaal verschillende DJ's met allemaal verschillende stijlen. En uh, ja, degene die eigenlijk de grootste fan, uh, fans heeft, die, uh, ja, die, die maakt de meeste kans op te winnen natuurlijk. Dus ja. Uh, yeah. Het uh, is begonnen in 1997. In dat jaar stond uh, Techno DJ Carl Cox bovenaan de lijst. In 2016, uh, toen Martin Garrison met 20 jaar... was hij de jongste aanvoerder van de lijst door DJ Mac. Dat deed hij ook in 2017 en 2018... Vorig jaar brachten 1,2 miljoen mensen uit meer dan 180 landen hun stem uit voor de jaarlijkse DJ Mac Top 100. Het is niet omstreden, want uh, zoals ik al zei, datajournalisten noemen het aantal stemmen een druppel op een gloeiende plaat. Nou, als je er meer over wil weten, dan moet je het naar Armin van Buuren vragen. Die kan je er alles over vertellen. Maar hoe je het went of keert, dankzij deze lijst, ja, gaat het prijskaartje omhoog voor de DJ's en krijgt natuurlijk uh, beter en meer naambekendheid, want ja, laat wil ik zijn, als, uh, organisator ga je toch altijd een beetje kijken van uh, hè, de top 100, wat staat er op de top 10, in de top 10 en die, die ga je natuurlijk uh, zeker uh, proberen te boeken, want uh, dan weet je zeker dat je feest uitverkocht wordt. CfM Zandvoort, de Nightwalk, ik lul en dan wil ik veel te veel. We gaan door met muziek, Moustie, ken je hem nog, het liedje Horny, alleen dit keer in de Scott Diaz gospel excursion door het hier in de Nightwalk op CfM Zandvoort. En zometeen gaan we eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn. I'm dance, follow me, baby, I won't, baby, I won't, won't stick you wrong, if you dream to be free, I can take your dance, follow me, baby, you do, I said you belong, dream to be free, I can take your dance, follow me, baby, I won't, baby, I won't, I won't you wrong, En ik weet niet of ons eigen zijn Raimundo vanavond aanwezig is. Hij is officieel tegenwoordig de resident. Uh, hij was het al van de zaterdag, maar het schijnt wel dat hij tegenwoordig de, de, de, de vrijdag ook doet. Maar ik weet niet, meestal gaat hij met uh, Edwin Keur mee. Als Edwin Keur weer een gig heeft in, uh, in, uh, in het buitenland. Nou, ik hoorde dat uh, Edwin Keur. Kennen we misschien gewoon vroeger van CFM? Bekend als de uh, Lapda en de die, uh, die heeft een feestje klant en meestal neemt hij Raimundo mee. Maar misschien neemt hij dit keer uh, Jeffy, Jeffy mee. Dat is uh, taboos, hè? Misschien ken je hem ook. Al, als je houdt van het meer techno-muziek. Uh, die staan in Duitsland samen met DJ Quicksilver. Lapda. Dus uh, ja, ik weet niet of uh, Raimundo. Uh, meestal gaat Raimundo mee als DJ. Maar misschien. Uh, dat die gewoon uh, vanavond in, uh, in de escape staat. Moet je maar even kijken. Nog een leuk feestje. wat verderop is uh, in Club R. Vanavond Halloween. Hout house. We beginnen we 11 uur tot 6 uur in de ochtend. Voor meer informatie check uh, de website R.nl. Met onder andere Invictum, Breakfast, Leving, 10 hittegolfjes. De hittegolf moet ik zeggen. Suyu, so Damien, Andy, Jahan. Johnny Gelds, Aston, Nana, Aquasi. En Sound System En het is hosted bij Mella MN. MM. U moet gewoon kijken. Club R vanavond. En voor meer informatie check de website R.nl. En nog een feestje. Een feestje is in de Melkweg vanavond. Encore vanavond. It's a London thing. Begint er op de klok van middernacht. nu tot 6 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl Met onder andere Wexfriend, Ozai, DM Rockefeller, babe DJ Prime en S&P en hoofdstuk bij Os en Benz En voor de rest moet ik heel even zeggen, het is een beetje rustig. Want ja, ik denk dat alle DJ's even bij moesten komen van een, van een weekje ADE Het grootste dance-evenement wat in Amsterdam plaatsvond Dus uh, ik moet ook nog een beetje bij komen, maar gaat allemaal goed komen Muziek op de radio wat dacht je van Sean Finn en Paul Jackie met Dermie Me. oh, Zien na. Straks DJ Mousson met zijn Global Housewives... en straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië, met DJ Kelly En zojuist hoorde je op de radio... Jamie Jones en de Martinez Brothers met Bappie. Doet het heel goed in, uh, in de lijst van dat genre. dan en ook horen we nog uh, TPA met Guess Who's Back. En zo werd het even tijd voor Nightwalk 10. 10 plaat plaatselen dansen. Deze week op 10, Darius Serushian en Jamie Jones met Rushing... Op 9, Roberto Sorace met Joy, de Tottery Extended. Op 8, Barbara Getz met Balana, de Jack Back Club Remix. Op 7, Roberto Sorace met Joyce, extra nummer 1 plaatje. Op 6, ook een extra nummer 1 plaatje van de Pete Heller's Big Love. Met de Big Love, in lijn dit keer in de David Pang Extended. Op 5, Mark Broom, dan samen met Riverstar en Star B, met Gotta Have You. Op 4, Nader Razdar. Met Get, Get Her Freak On. De Kevin McKay Remix. Deze week op 3. David Banger Ramona, Renea. Met Stand Up. Op 2. En door met Pump It Up. Deze week nog steeds op één. Cassie met Shine on Me. De Extended Clap Mix. Nou die heb je waarschijnlijk ook wel heel vaak gehad. Dus we gaan andere muziek draaien. Wat dacht je van uh, Jace Burton. Met No Man, I'm High Enough. Je hoort het nu hier op 4FM Zoom in The Nightwalk. You need Pretty fucking cold core cool. Fucking cold, poor dirty, fucking cold, poor. I love my girlfriend, but she loves magic more. My baby, nothing but a dirty, fucking cold, poor dirty, fucking cold. War. She loves magic more. My baby's nothing but a dirty fucking cold core. I love my girlfriend, but she loves magic more. My baby's nothing but a baby's nothing but a baby's nothing but a baby nothing but my baby's nothing but a dirty fucking cold core. Dirty fucking fucking, dirty fucking, dirty fucking, dirty fucking, dirty fucking, dirty fucking, dirty fucking, dirty fucking, dirty fucking, dirty fucking, dirty fucking cold core. Dirty fucking. Cold for dirty fucking cold fucking cold fucking cold fucking cold dirty fucking cold war. dirty fucking cold so, so you TFCW, hè? Nou ja, als je me gehoord hebt, dan weet je ook wat de afkorting waar die voor staat. Ik zeg het liever niet, want dan krijg je waarschijnlijk ruzie thuis. En daarvoor horen we Armin van Buren. We zijn met Madluck met Don't Let Me Go. Ik wilde eigenlijk een andere versie draaien, maar uh, ik heb uh, de, de commerciële versie gedraaid. Ja, Armin van Buren doet het tegenwoordig erg, erg commercieel, maar uh, uh, het nieuwe album van... Tot zover. Het ritme van ZFR via de kabel op 104.5.